Drie uur Marian Koekoek met het NOS-journaal. Op Goeree overvlakke leidt de regen tot veel overlast. Veel wegen staan blank omdat de riolering de grote hoeveelheden water niet kan verwerken. Bij de brandweer komen meldingen van ondergelopen kelders binnen. Bewoners wordt geadviseerd om meubels op een verhoging te zetten. De aanhoudende regen leidt ook op de weg tot overlast en gevaarlijke situaties. Op binnenwegen, maar ook op snelwegen in het hele land liggen diepe plassen. Waterschappen zetten extra pompen in om het water weg te werken. In Haarlem is een man gearresteerd die burgemeester Snijders met de dood bedreigd heeft. De man van 47 had een vergunning aangevraagd voor een lichtplaats voor een boot. Toen hij die niet kreeg had hij tegen verschillende mensen gezegd dat hij de burgemeester iets wilde aandoen. Getuigen waarschuwden de politie. Burgemeester Snijders is vrijdag door de politie geïnformeerd. Hij noemt de beschuldigingen niet mals en zegt dat hij behoorlijk geschrokken is. De burgemeester kende de bedreiger persoonlijk.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 Het weer, het blijft voorlopig regenen. Het is een graad of 11 en aan de Hollandse kust staat een harde zuidenwind. Dit was het NOS Journaal. ABB nou, verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Muiden 2 kilometer. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Eembrugge bij elkaar 8 kilometer. Dat komt ook door werkzaamheden. Bij Hoeverlaken is de verbindingsweg naar de A28 richting Zolle dicht. Op de A20 bij Rotterdam staat richting Hoek van Holland... voor Rotterdam Centrum 2 kilometer. De A22 bevenwijk richting Velsen voor de Velsertunnel 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A9. Daar is de wijkertunnel richting Amstelveen dicht. Om de volgende boodschap duidelijk te maken... vragen wij je om je nu even niets voor te stellen. Je zag toch iets voor je, hè?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 Toto voorspel en win. Deelname vanaf 18 jaar. Met in dit uur van deze regenachtige zondag onder meer hockey... de topper tussen HGC en Amsterdam, Gerard de Groot... zit je droog en hoe nat is het daar? Het is ontzettend nat, maar ik zit wel droog. En ook Gelukkig. met uh, de tribune die weer is opgebouwd... nadat ik hier twee weken geleden tussen wat verwrongen staal zat... zijn er nu planken neergelegd en dat is uh, heel handig voor de... Aantal toeschouwers dat is opgekomen zijn er niet zoveel, dat kan je je voorstellen. De wind geeselt, de roggewoning, de velden rondom het hoofdveld staan helemaal blank. Daar is hockey absoluut niet mogelijk. Wel op het hoofdveld, dat is een nieuw veld. Dat is een wereldkampioenveld, wat ook straks in het Ado Den Haag stadion komt te liggen voor het wereldkampioenschap hockey volgend jaar. En HGC is de bespeler hiervan. En HGC is toch wel de grote verrassing van deze hoofdklasse-competitie: 16 punten uit zes wedstrijden, een ongekende seizoen start. Een sprookje zou je bijna kunnen zeggen. En dat sprookje dat gaat ook doorduren tegen Amsterdam. Althans de eerste 18 minuten. Want HGC leidt met 1-0. Jazeker. Tegen Amsterdam. Twee jaar geleden nog landskampioen. Simon Egerton scoorde een de strafcorner voor HGC. En verder is in dit weer echt mooi hockey. Echt flitsend hockey. Niet mogelijk. We gaan eens kijken hoe dat verder afloopt. Maar voorlopig leidt HGC met 1-0. Bij de vrouwen was er één afgelasting vanwege die regen. Hurley tegen Nijmegen ging niet door. Oranje-zwart tegen Kampong werd 3-3. Hik tegen Mop 1-6. Pinoquet tegen SCAC eindigde in 0-3. Net als HDM tegen Laren. 3-0 voor Laren dus. En de topper hier bij de vrouwen was Den Bos tegen Amsterdam. Uitslag 2-3. Dat levert Aankop de volgende stand op. Laren heeft nu 19 uit 7 en is de koploper. SCAC volgt op 1 punt. En daar alweer 4 punten achter. De gedeelde nummers 3. Amsterdam kampong and den Come I understand This road I've been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 Myself today, that's why I keep on running before I. Robbie Williams, meer dan tien jaar oud alweer, viel. In het volleybal is het vandaag de dag van de Supercup. Zometeen om half vier de strijd bij de vrouwen. Bij de mannen ging die Supercup naar Landsteden uit Zwolle. Het was een wedstrijd met een verhaal. En dat verhaal zit vooral bij de tegenstander, bij Orion. Arman Absaroglu. Landskampioen Landsteden heeft de wedstrijd om de Supercup volleybal met 3-0 gewonnen van, van Orion... Orion dat deze wedstrijd mocht spelen. Hoewel de licentie van de club deze zomer werd ingetrokken. En de club dus niet in de eredivisie mag uitkomen. Naast mij trainer van Orion Bas Hellinga. was. wanneer wist jij dat je deze wedstrijd mocht gaan spelen in de Supercup? Uh, nou, definitief wist ik dat twee weken geleden. Uh, maar onze hele voorbereiding en, uh, van het team en van mij ook als trainer... Uh, was vanaf begin augustus uh, tot aan nu... Want wij uh, hebben ons daarop gericht en altijd ervan uitgegaan uh, dat wij gewoon die licentie zouden krijgen. Zo hebben we ons voorbereid en dus ook hier vandaag uh, mochten spelen. Uh, nou ja, we mochten hier vandaag wel spelen, maar we hebben de licentie niet gekregen. Je bent het met me eens dat dit een hele gekke situatie is, denk ik. Dat een club wel in de, de Supercup Beker en de Cup mag spelen, maar in de Eredivisie gewoon niet mag meedoen. Dat is toch heel gek? Dat, uh, dat is bizar. Ja. Uh, maar ja, uh, daar ga ik niet over. Dus uh, als je daar een, een goede uitleg over wil krijgen, dan moet je bij de, de Novobo of uh, wie dan ook zijn. Uh, ik vind het teleurstellend, het resultaat. En uh, uh, een bijna niet uit te leggen situatie. Ah, je hebt er vast wel een mening over, denk ik, als trainer van Orion. Ja, nou, ik heb daar zeker een mening over. Maar ik ga nu niet nog verder onze eigen nest bevuilen. En dat bedoel ik, ons nest volleybal in Nederland. Uh, want dat. We moeten eigenlijk op één staan. En daarom vind ik het wel teleurstellend. Ik had gehoopt en ook verwacht dat we met z'n allen als volleyballers hadden besloten: van nou ja, het is allemaal niet mooi, maar we willen Orion erbij hebben. Want dat is goed voor het volleybal, dat is goed voor de competitie, dat is goed voor, de, voor, de, voor alles eigenlijk. Ook voor de sponsoren die nog steeds geld in Orion willen stoppen. Uh, nou ja, dat is blijkbaar niet gelukt. En, uh, en dat vind ik uh, extreem teleurstellend. Want er waren een aantal ploegen in de eredivisie... die liever niet hadden dat jullie uh, dit seizoen die licentie toch kregen. Waarom is dat? Wat is jouw verklaring daarvoor? Ja, nogmaals, ook daar moet je zijn bij de ploegen die erop tegen waren. Uh, dat weet ik niet precies. Uh, daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar voor mij kunnen die reden niet goed genoeg zijn. Want je moet uitgaan van, als bond zijnde tenminste, van het beste volleybal op de uh, vloer leggen. En door ons uit de competitie te halen gebeurt dat niet. Ik denk dat wij een ploeg uh, hadden gehad om in de top drie mee te draaien. Uh, en die haal je eruit. En natuurlijk zijn er uh, met een faillissement, is allemaal niet mooi. Maar op een gegeven moment moet je het volleybal zetten en niet de regeltjes. Er zijn uh, drie spelers vertrokken bij jullie deze zomer. Verwacht je dat je deze ploeg zoals hij nu is, wel bij elkaar kan houden... ondanks het weinig aantal wedstrijden dat je mag gaan spelen? Um, dat wordt moeilijk. Uh, maar ik verwacht dat wij... Uh, en daar hebben we ook naar, ons, naar elkaar uitgesproken... dat we de, tot en met december... de Europa cup wedstrijden gaan spelen met deze groep. We gaan de beker beginnen met deze groep. En... Ja, daar richten we ons nu eerst op. En dan zien we wel hoe we verder gaan in, de, in, in januari. Uh, hoe we dan in het bekentoernooi zitten of jongens andere opties hebben. Maar we gaan eerst met deze acht man volledig uh, voor uh, het Europese verhaal. En vandaag was het krachtverschil met landsteden gewoon te groot, 3-0? Uh, ja, 3-0 klinkt echt alsof je de zaal uit bent. Dat vond ik niet. Uh, ik vond Zwolle wel duidelijk uh, de betere ploeg en ook terecht gewonnen. Dus daar ga ik niet moeilijk over doen. Uh, je zag heel duidelijk dat wij bij Vlagen uh, het niveau goed aan kunnen. Uh, Zwolle ook in de problemen kunnen krijgen. Maar dat Zwolle toch makkelijker een hele set lang dit niveau vasthoudt. En ja, dat was voor ons te hard werken. En ja, dat lukte niet. En dus won landsteden de Supercup na een 3-0-overwinning op Orion. Straks. De dameswedstrijd, Sliedrecht tegen Alterno. Parijs. Tour, Gio, loka's zijn ze, hè, die koplopers. Zeker. Tom Stamsnijder... inmiddels uh, trouwens van de kop van het peloton af. Hij is uh, de man die het tempo strak moest houden... voor Argo Shimano... voor John Degenkolb dus. Zorgen dat die vier vooraan, uh, die Lokaas... inderdaad niet te ver konden wegrijden. En uh, hij is nu van de kop afgegaan. En nu zie je met name dat de ploeggenoot... van Arnaud Demare... op papier in dit veld misschien wel... de beste sprinter. Zeker van de... Fransen. Die uh, rijden nu... op kop. FDJ. Allemaal blauwe mannetjes op kop van dat peloton in dat nog steeds mooie weer. Het is echt ongelooflijk. Onder Parijs loopt zo'n beetje die lijn waar het weer omslaat. Want bij ons regent het natuurlijk met bakken. We krijgen berichten van de veldrit in Ronsen. waar de internationale veldrijders nu rondrijden... dat het daar bar en bar slecht weer is. En deze renners hier in Parijs toer rijden nu gewoon onder prachtige weersomstandigheden... in de buurt van de Loire. Nu weer langs een klein riviertje, langs mooie hoeves... langs bruggetjes, allemaal prachtig monumentaal ziet het er daar uit. En dan in de richting dus van Tour... die stad aan de Loire... waar ze straks zullen gaan finishen. Het Peloton nog steeds groot. Niet echt uitgedund. Is ook niet nodig, want renners die goed zijn op het einde van het seizoen... kunnen natuurlijk makkelijk het tempo in zo'n peloton volgen. En de vier, ja, ze hebben nog steeds twee minuten ruim. Twee minuten en zeven seconden. Precies. Lander, Sarramotins, Martinez en Duval. Maar ze weten dat het volgens een mooi mathematisch schema... nu toch terugloopt en dat uh, straks het peloton de kopgroep te pakken zal hebben... als we echt in de finale zitten, in die heuvelfase. Ik had het over Dema natuurlijk op papier, de beste sprinter... de allerbeste Franse sprinter van dit moment. Uh, je zei het net al in een berichtje, Nasser Bouhanni... die rijdt nu rond in uh, Beijing in China. Die heeft daar al twee etappes gewonnen, die is hier niet bij. Zoals er wel meer goede renners niet bij zijn in deze Parijs Tour, Maar er zijn nog genoeg goede over... om er straks een spetterende mooie finale van te maken... in deze prachtige wedstrijd. De, weersomstandigheden. de blauwe brigade dus van die Franse sprinter Arnaud de op kop van het peloton. FDG ment het spul in de achtervolging op de koplopers. Peloton inmiddels op twee minuten genaderd van de kopgroep. 36 kilometer nog te rijden. Er is één wedstrijd vandaag in het Nederlands betaald voetbal. In de eerste divisie, de UPL League wordt gespeeld tussen Telstar en Helmond Sport. Het staat daar bij rust 1-2. Er stond nog een wedstrijd op het programma Sparta tegen Achilles 29. Maar die wedstrijd is afgelast. Gerard de Groot, HGC Amsterdam. Ja, dat wordt gewoon gehockeyd. Eh, tot nu toe is het veld uitstekend eh, bespeelbaar. Maar heel langzaam, heel langzaam zie je toch iets meer water op het veld komen. Zie je als de spelers lopen, een soort slipstream komen achter die bal aan die vooruit wordt gespeeld. Hockey wordt daardoor lastiger. Hockey wordt ook verrassender met eh, rare situaties. Met het voordeel dan natuurlijk voor HGC dat na precies een half uur eh, spelen nu nog steeds met 1-0 leidt. Eh, door Simon Egerton, de Engelse international, die een strafcorner erin schoot. Ja, HGC de koploper. Wie had het? kunnen zeggen, wie had het kunnen dromen voordat het seizoen begon, dat HGC na zes duels gewoon vier bovenaan staat met 16 punten. En in die beginreeks ook landskampioen Rotterdam heeft gepakt. En intussen dus ook met 3-2 van dat sterke Rotterdam heeft gewonnen. En dan komt Amsterdam op bezoek. En dan denk je, nou, gaan we eens kijken of ze het tegen de grote ploegen goed doen. Nou, na een half uur staan ze gewoon met 1-0 voor. En HGC speelt aanvallend. Speelt gedurfd en uh, doet in de defensie uh, uitstekende zaken om die snelle voorwaartsen, waaronder Billy Bakker van Amsterdam af te stoppen. Verga, ook zo'n international, ook zo'n man die veel uh, moet kunnen klaarmaken bij zo'n wedstrijd, komt er niet helemaal aan te pas. Omdat HGC zeer geconcentreerd verdedigt en dan in balbezit ineens omschakelt, de felle aanval inzet in de richting van het doel van Amsterdam, dat een strafcorner heeft opgeleverd tot nu toe. En dat doelpunt natuurlijk van Eckerton. En zojuist ook voor uh, Koen Bakhuis een uh, kansje om uh, er 2-0 van te maken. Maar Bakhuis is nog jong. Hij kon het uh, niet bij elkaar houden. Werd wat nerveus van zijn een op één situatie met de doelman van Amsterdam. En die kans voor HGC ging voorbij. Ik zei het, HGC speelt aanvallend, speelt gedurfd. En staat dan ook terecht voor tegen Amsterdam met 1-0. E LOS langs de lijn tot 6 uur. Met sport en MUZIEK nieuw werk van Keen Higher Than The Sun. Ja, de Sun, Gerard. Die missen we vandaag. Hoe, hoeveel mensen hebben daar eigenlijk de regen getrotseerd... en zijn daar bij die wedstrijd? Ja, dat zijn er toch iets meer... dan dat ik ze allemaal persoonlijk een hand kan gaan geven. Maar een kleine... 200 mensen of zo die hier aanwezig zijn bij HGC tegen Amsterdam. En dat is een topper, ook op het veld hoor. Het had een stuk beter kunnen zijn, want door de weersomstandigheden is het hockey duidelijk, duidelijk minder. Technisch met name minder, minder mooie vloeiende combinaties. Maar de mensen zitten toch te kijken naar een aantrekkelijke wedstrijd. De waar waaien links en rechts over het veld en moeten dan weer opgepakt worden. Maar het is verder een uitstekende eerste helft. Uitstekend met name voor de thuisploeg, want ik denk dat er weinig supporters uit Amsterdam hier aanwezig zullen zijn. Maar de thuisploeg staat voor. En het is rust op dit moment. 35 minuten gespeeld. Simon Egerton... scoorde al vroeg in de wedstrijd de eerste strafcorner... en de enige strafcorner voor HGC. Amsterdam heeft wat kansjes, kleine kansjes... gekregen. Kon niet scoren. Ook niet uit de strafcorner. Eén strafcorner voor Amsterdam. Dat is het resultaat van een eerste helft... in weersomstandigheden. Ja, het is jammer dat het zo is. Want deze topper had beter weer verdiend. Had meer toeschouwers verdiend. Want er zat een... Hele mooie wedstrijd aan te komen, mag helaas niet zo zijn. Tot nu toe wel spannend op het veld, 1-0 voor HGC. En dat is een terechte stand op dit moment na 35 minuten. Meer hockey voor Naomi van As is het aftellen inmiddels begonnen. Ze raakte vier maanden geleden ernstig geblesseerd aan haar knie... en is sindsdien op de weg terug. Verslaggever Tim Steens zocht haar op na een training bij haar club Laren... en vroeg hoe het met haar gaat. Ja, het gaat goed. Ik heb uh, een hele goede week achter de rug op mijn knie. Ik heb uh, de, de intensiteit uh, een beetje wat uitgebouwd. Echt weer veel gaan rennen ook deze week. Veel. Meer dan eerst. En um, ja, het gaat goed. Het gaat goed. Je bent uh, in mei geblesseerd geraakt, hè? Daar in juni geopereerd. Die data weet je nog wel, denk ik. Ja, nee, ik weet nog precies. 11 mei uh, gebeurde het. Eigenlijk helemaal niet uh, op een hele bijzondere manier. Nee. Het was een half finale van de, van de play-offs tegen een bos. En ik maakte, het nam de eerste shootout. En ik maakte een beweging die ik al honderd keer mm -hmm. heb gemaakt. Helemaal niks bijzonders. En toen gebeurde het. Ik voelde echt mijn bovenbeen naast mijn onderbeen staan. En toen dacht ik, nee, het is helemaal fout. Toen bleek ook dat je je voorste kruisband had gescheurd. Ja, toen heb ik gelijk een MRI laten maken, die dag nog. En daar kwam uit mij dat mijn voorste kruisband inderdaad helemaal af was gescheurd. Dat ik schade had aan mijn binnenband. En dus daar in eerste instantie dachten ze beide meniski. Toen ik geopereerd werd, was ook het eerste dat ik... Wat ik vroeg toen ik uit de operatie kwam, weet ik nog precies. Ook al was ik een beetje groggy van die narcose. Hoe was het met mijn meniscus? <laughs> nee, dat viel dus mee. Dus dat was, dat was voor mij ook echt een meevaller. Het was maar uh, alleen de laterale meniscus die beschadigd was, die hebben ze bijgeknipt. Dus uh, nou ja, dat was dan een klein lichtpuntje in het hele, hele gebeuren. Maar 12 juni geopereerd en uh, daarna is uh, de revalidatie van start gegaan. Je bent in Naarden geopereerd en daar revalideer je ook, hè? Ja, ik ben in Naarden geopereerd. Daar revalideer ik nu. Maar de eerste periode heb ik in Den Haag gedaan bij mijn ouders. Omdat toen natuurlijk niks kon. Ik kon niet, uh, niet lopen, niet rijden, helemaal niks. Dus dat heb ik daar gedaan. Ik ben toen, denk ik, na een, na een week of tien, toen ik echt weer had leren lopen. Want dat is heel gek, dat dat in het begin... Daar moet je dus helemaal over gaan nadenken hoe het ook weer moet. Het is ook heel eng om dat been te belasten. Je moest echt weer leren lopen, zeg maar. Ja, ik moest echt weer leren lopen, maar het ook durven. Want het is natuurlijk ook wel een mentaal gedeelte van dat je gewoon op dat been mag staan op een gegeven moment. En mee mag lopen zonder krukken. Dus ik raak het raakt zo afhankelijk van die, van die stokken. Ja, dat is echt bizar. Dus toen dat eenmaal weer kon, en ik ook weer kon autorijden, ben ik teruggegaan naar Amsterdam. En toen ben ik mijn revidatie hier in, in naar de, de Bergman Kliniek gestart. Want daar zit je bijna elke dag, hè? Daar zit ik bijna elke dag. Maandag, dinsdag, woensdag. En donderdag doe ik dan ZEP. Dan... ZEP Sport voor TV is dat, hè? Ja, ZEP voor TV. Ja, ja. Samen met Ron is Heel leuk. Met kinderen en het is natuurlijk <laughs> helemaal een take van sport. Dus dat staat natuurlijk heel dicht bij mij. Mm -hmm. Ook wel leuk om iets te doen wat er, ja, wat er totaal buiten staat. Buiten het revideren, zeg maar. En uh, dan vrijdag en zaterdag zondag doe ik ook wat. Heb je de hockeystick al aangeraakt? Ik heb de hockeystick aangeraakt, zeker. Kan ik natuurlijk niet laten liggen. Maar ik heb vooral hooghouden gedaan. Dat is meer ook een coördinatieoefening, oefening, dat je dus twee dingen tegelijk doet. De meeste vrouwen kunnen dat heel goed, ik ben een uitzondering, ik kan dat dus niet zo goed. Maar dan moet je bijvoorbeeld knie heffen en hoog houden. Of die bal gewoon stil op je stick leggen, dat heb ik heel veel gedaan binnen. En ik vorige week ben ik ook wat ballen gaan slaan, maar dat moet ik eigenlijk gewoon niet doen nog. Dus ik, nu als ik het veld op ga, hier op Laren, dan laat ik die stick gewoon in de kleedkamer. En dan is het echt gewoon focus op rennen en loopscholing. We zijn nu vier maanden onderweg. Hè? Wat is een beetje de planning? Want er staat zes tot negen maanden voor. Ik neem het gewoon ruim. Ik hoef niet per se met zes maanden weer zeg maar, in de startblok te staan. Nee. Um, ja, het is een beetje moeilijk. Ik vind het moeilijk om te zeggen. Omdat het, het kan langer duren, het kan, het kan sneller gaan. En eigenlijk wordt die vraag me dagelijks gesteld door mensen. En het antwoord dat ik geef is dat ik hoop dat ik eind februari weer aan kan sluiten bij Laden. Na de winterstop, zeg maar. Ja, echt na de winterstop ja. en dan zit ik, eind februari zit ik echt bijna op negen maanden. Heb ik bijna volle, ja, ik neem het gewoon ruim. Dan zou je natuurlijk ook weer met Nederland zelf mee kunnen gaan trainen natuurlijk, in die periode. Ja, nou, ik denk dat ik eerst begin bij de club, om rustig op te bouwen. Het is natuurlijk best wel intensief om club en het Nederlands team ja. samen te combineren. Dus ik kom natuurlijk echt van, van ver. Dus ik denk dat ik dan eerst bij de club begin en dan langzaam de boel opbouw naar het Nederlands team. Ja, dat moet natuurlijk wel op een gegeven moment. Ja, vooral wedstrijdritme straks en ja. ook weer op durf, hoor. Het is denk ik ook een stukje gewoon in mijn hoofd ja. beuken krijgen, vallen. Als ik daar nu aan denk, dan, krijg ik echt bijna, dan word ik bijna niet lekker. Maar dat, dat moet gewoon, dat moet die knie straks gewoon aankunnen. Dat, dat stukje, daar ben ik ook, vind ik ook wel heel spannend, moet ik zeggen. Want die WK heb je nog niet uit je hoofd gezet, denk ik, hè? Want die is ja, ja. eind mei, dus dat... Nee. Moet kunnen toch? Ja, dat is wel haalbaar. <laughs> dat is wel haalbaar. Ja, dat is ook, dat is ook wel. Uh, nou, niet makkelijk. Lekker om een doel te hebben. Echt iets om naartoe te werken. En het is natuurlijk mooi dat het WK in Den Haag is, de stad waar ik vandaan kom. In het Ado Stadion. Ja, ik, ik, weet, niet, ik weet nog het WK in uh, Utrecht in 1998. Dat heeft echt heel veel indruk op mij gemaakt als jong meisje. Dus ik, uh, ja, ik zou het voor geen goud willen missen. Maar goed. Um, ja. Eerst fit worden. De knie weer goed, meedraaien bij Laren en dan start het met team. Het moet echt een beetje stap voor stap wel. Ik denk dat heel veel mensen aan je, aan je vragen natuurlijk hoe het met je knie is. Hè? Word je daar niet een beetje moe van? Nou, het is um, allemaal heel goed bedoeld. Maar het is ook wel eens lekker om een dag niet over mijn knie te praten. <laughs> dus soms denk ik, oh nee, ik moet nou weer over mijn knie praten. Ik word gek. Maar dan moet ik mezelf wel tegen mezelf ook zeggen, mm -hmm. jeetje, die mensen die, die zijn gewoon geïnteresseerd in je. En, en dat komt gewoon uit een goed hart. Maar soms, ja, het is ook wel, dit, nou ja, eerlijk, is ook wel lekker ja. om gewoon niet aan die knie te denken aan de dag. Want ik denk, ik ben de hele dag mee bezig. Ja. Maar, zoals ik je zie lachen, dat gaat goed. Ik bedoel, je bent optimistisch. Ja, ja, zo ben ja. ik sowieso. Ik ja. ben uh, optimistisch van aard en ik ben positief ingesteld. Maar het duurt gewoon lang, hè? Het duurt heel lang. Ja. Maar ik weet ook wel dat ik er nu nog niet klaar voor ben om mee te gaan draaien. Dat is gewoon zo. Dat voel ik zo, ik zie het aan mijn been. Als ik die enorme bovenbeenspier van mijn linkerbeen zie, dan denk ja. ik zie die rechter, dan denk ik, ja, dat is het gewoon nog niet. Dat zei Naomi van As hard op de weg terug. Ze sprak met Tim Steens. Parijs Tours. Gio had het net over Lok A's. Die kopgroep is dan vervolgens een springplank. Ja, de kopgroep is vervolgens een springbank inderdaad... voor een renner die het gaat proberen in de finale. En we hebben al de eerste pogingen gezien. De kopgroep is er trouwens nog steeds, hoor. Nog steeds vier man sterk, terwijl er nu achterom gekeken wordt... door de man van La Pomme, Marseille. Prachtige naam voor een ploeg, Yannick Martinez. Hij kijkt even om en ziet dan in de verte... ziet hij dan een landgenoot komen. Een landgenoot van AG2R, want die rijdt op kop van het peloton. Het peloton nu weer compleet, maar zojuist... op een van de eerste klimmetjes, de code met nog 30 kilometer te rijden. Daar zagen we meteen wat demarages. Nikki Terpstra, de Nederlander, voormalig Nederlands kampioen... ging er vandoor, terwijl we nu weer een demarage krijgen... uit het peloton. Terpstra was het. Hij kreeg Marcato met zich mee. De winnaar van vorig jaar, de man dus ook van... Vakantse DCM. Later zagen we ook uh, Lars Boom daar nog uh, proberen weg te rijden... met Sepp van Marken. Opnieuw Terpstra erbij. En zo is het onrustig daar aan de voorkant van het peloton. Maar voorlopig krijgt niemand echt de ruimte. Nu weer twee man die zich licht afscheiden... daar. ...van dat peloton. Maar als ze achterom kijken... ...zien ze meteen dat er weer twee achtervolging zijn... ...en dan vlak daarachter een metertje of tien daarachter... ...dan weer het peloton. Het gaatje met de vier koplopers... ...is teruggebracht na 32 seconden. Het verschil nog in de richting van de finish... ...de kilometers tot aan de finish zijn 26 om precies te zijn. En het peloton is op hol geslagen, maar nu kan het ook... ...want nu zijn de wegen bochtig, nu gaat het op en af... ...en nu is het lastig controleren op weg naar Tour. Dit is Radio 1. Het is bijna half vier. Het nieuws. Marjon Koekoek. Op goeree overvlakke leidt de regen tot veel overlast. Veel wegen staan blank omdat de riolering de grote hoeveelheden water niet kan verwerken. Bij de brandweer komen meldingen van ondergelopen kelders en vloeren binnen. Ook elders in het land zijn wegen afgesloten... en moet de brandweer water uit huizen wegpompen. De Duitse bischop die onder vuur ligt vanwege de dure verbouwing van zijn ambtwoning... is naar het Vaticaan gereisd. Volgens het Duitse blad Der Spiegel zal hij met verschillende functionarissen gesprekken voeren. Bijzonderheden over het bezoek zijn niet bekendgemaakt. Wel wordt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 Awb verkeersinformatie. Hier er staan files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoeverlaken 7 kilometer. Deze heeft te maken met wegwerkzaamheden. Bij Hoeverlaken is de verbindingsweg naar de a 20 richting Zwolle dicht. Op de Ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag, staat bij de Koentunnel 2 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Bevenwijk 2 kilometer. En daarop aansluitend op de A22 richting Velsen voor de Velsertunnel 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A9, daar is de Wijkertunnel richting Amstelveen dicht. Radio 1. NOS langs de lijn. En wij gaan terug naar uh, Zwolle, waarna de Supercup-wedstrijd bij de mannen nu de vrouwen aan de beurt zijn. Landskampioen Sliedrecht tegen bekerwinnaar Alterno. Armand, dat wordt hopelijk wat spannender dan bij de mannen. Dat uh, hoop ik ook. Die wedstrijd bij de mannen eindigt in 3-0 voor de landskampioen Landsteden. Hier is de wedstrijd uh, net begonnen. Eerste set, 2-2 uh, twee, de stand tussen uh, inderdaad landskampioen uh, Sliedrecht... Dat de afgelopen twee seizoenen de nationale titel won tegen de bekerwinnaar Alterno. En hier dus wel in tegenstelling tot bij de mannen twee ploegen die ook gewoon in de Eredivisie mogen spelen. Dus dat is, komt goed uit voor deze twee ploegen. Alterno dat nu in de aanval is via Celeste Plak. En dat is de speelster waar veel ogen op gericht zullen zijn vanmiddag. Plak Nederlands International zit vast bij de... De ploeg bij Oranje nu is 17 jaar pas, 1,90 meter 90 lang. Beschouwd als een van de grootste talenten van het Nederlandse volleybal. Spelend dus voor uh, Alterno uit Apeldoorn. En heeft uh, deze zomer aangegeven, Celeste Plak, dat ze nog minstens één seizoen in Nederland wil blijven. Voor ze de stap maakt uh, naar het buitenland. Lijkt mij een uh, verstandige keuze. 17 jaar dus pas en dat is nog wel heel jong. 3-3 nu de stand. We zijn net begonnen hier in Zwolle en de wedstrijd gaat in de beginfase nog. Gelijk op, Sliedrecht, Alterno, 3-3, eerste set. Na de beginfase benaderen we de finale van het fietsen. Parijs-Tours, Schio. Er wordt het meestal nerveus en dat betekent dat het oppassen wordt voor valpartijen. We hebben zojuist een valpartij gehad op een ja, verkeershindernis. Uh, een soort van rotonde waar een aantal renners onderuit gingen. En het waren twee sprinters die daar op de grond lagen. We zagen Romain Feuillu van Van DCM daar op de grond liggen. En uh, de Franse sprinter Een man waarover we het wel eerder hebben gehad. Want hij is de man van Europcar die het zou moeten gaan doen in de finale. Maar voorlopig moet hij nog een flink gat dichtrijden. Met het peloton zit inmiddels wel weer op de fiets en probeert nu te achtervolgen. Heeft één mazzel. Het tempo aan de voorkant van het peloton valt op dit moment stil. We weten ook nog steeds dat we koplopers hebben. Want uh, één man is er in elk geval vanaf gegaan Sebastian Lander, de man van BMC, die kon het tempo niet bijhouden. En we hebben een uh, vluchtersgroepje met onder andere Sep van Marken erbij. Met een man van Argo Shimano daarbij. En dan kijken we, is dat... Uh, nee, het is niet Chavanel die erbij zit. In ieder geval één van de mannen van uh, Quick Step En zo rijden... Ze Zes man weg bij het peloton. En zij openen de debatten in de slotfase van deze Parijstour. De koplopers ze zijn er nog steeds. Het zijn er drie in totaal. En ze hebben nog maar 23 seconden voorsprong met nog 22 kilometer te koersen. In compensatie van het slechte weer zit er wat extra zon in de muziek vanmiddag. You are the sunshine of my life van Stevie Wonder. Gary Hekman won gisteravond de eerste schaatsmarathon van dit seizoen. In Amsterdam versloeg hij in de stromende regen Arjan Stroetinga in de sprint. Sebastian Timmerman in gesprek met de winnaar met Heckman. Ja, is toch ook wat hè? Rij je zo'n wedstrijd in die regen en wordt nu droog? Ja, nee, uiteindelijk zijn het zijn uh, wel alleen maar kouder zo. Dus uh, het had beter een beetje kunnen blijven regenen, denk ik. Ja. Het was een imposante sprint. Ja, bij ons ging van de ploeg in de finale ging een beetje fout. Alle we raakten elkaar kwijt en het ging hard. En ik dacht, ja, moet gewoon heel vroeg aan. In ieder geval die trein van Bamba voorbij. Ja, en ja, dat lukte maar. Heerlijk. Je zegt we raakten elkaar kwijt. Uh, jullie waren wel echt als ploeg daarvoor aan het rijden. Continu met z'n vieren bij elkaar.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 De eerste klap is een daalde waard. Veel mensen langs de kant zeggen: Ja, die hekman die is afgevallen zeg, dit seizoen. Mag je misschien niet vragen, zeggen ze dan altijd, maar toch? Ja, natuurlijk. Nee, ja, in de sport vorig jaar heb ik heel veel tweede plekken behaald. En ja, dan ga je denken: van, ja, wat, uh, wat kan ik anders doen in trainingen, in, nou ja, in lijf? Ja, dat is natuurlijk één ding wat heel makkelijk is: Hoeveel, hoe meer je mee moet nemen, hoe, uh, hoe zwaarder het wordt. Dus uh, ja, dit uh, moeten we een paar keer eraf. Mag ik vragen hoeveel je bent afgevallen dan? Ja, het ligt eraan een beetje wat voor periode Na het Seizoen dan gaat het altijd feestperiode in. Ja, en dan kom je altijd automatisch weer wat aan. Van de hamburgers en de patatten zeg maar. Maar het is wel 4, 5, 6 kilo zoiets ongeveer. Ja. Nu zijn we aan het begin van het seizoen. Veel uh, marathonrijders ook kijken toch ook naar de lange baan. Vanwege Sochi, Olympische Spelen, 10 kilometer. Hoe kijk jij daarnaar? Heb jij de, de, dat soort dingen ook nog wel eens in je hoofd of niet? Kijk, concentreer jij je echt op het marathonrijden? Nou, ik vind dat wel leuk. Als er Olympische Spelen aankomen, komt er in een keer 35 man die denken dat ze Olympische Spelen gaan halen. Ja, je moet gewoon een beetje realistisch zijn. Ik ben een marathonschaatser. En uh, ja, totaal geen lange baan schaatser. Je moet doen waar je goed in bent, vind ik. En dat is lekker de marathonschaatser. En goed sprinten. Ja, en lekker zwart sprinten. Ja, ik hou ook van aanvallen hoor. Dus uh, dat gaan we ook zeker gewoon doen. Dat zei Gary Hekman. Triatleet Yvonne van Vleken is bij de Ironman op Hawaii als vierde geëindigd. Na het zwemmen lag ze nog 22e. Bij het fietsen rukte ze op naar de zevende plaats. En bij de en het laatste onderdeel, het lopen, lag van Vlerken zelfs even op de derde plaats. Maar in de slotfase moest ze toch nog een plekje prijs geven. De Ironman werd bij de vrouwen gewonnen door Miranda Carfrey uit Australië. Bij de mannen ging de overwinning naar een Belg, Frederik van Lierde. Het is uh, onbeschrijfelijk. Het is, uh, het is uh, een, be ja, een bekroning van Hans Mijn carrière. Het is uh, 17 jaar dat ik triathlon doe. Het is uh, sinds 2008 dat ik Ironman doe. En het vorig jaar toen ik derde was, eh, het geloof echt wel gegroeid in, in die overwinning hier. en eh, Het plan klopt gewoon, het is eh, perfect gelukt allemaal. Dat was de winnaar in Belg en voor de Nederlander Bas Diederen liep die Ironman uit op een persoonlijk drama. Een dag voor die triathlon, gisteren dus, overleed zijn vader die op Hawaii erbij aanwezig was. Diederen ging nog wel van start vandaag bij wijze van eerbetoon... maar stapte na 100 meter fietsen geëmotioneerd af, 100 kilometer fietsen was dat. De ruststanden in de hoofdklasse bij het hockey. Hurley tegen Den Bosch kent geen ruststand... want net als bij de vrouwen werd de wedstrijd bij Hurley vandaag afgelast... vanwege het slechte weer. Schaweide tegen Bloemendaal 0-1. Pinoquet Rotterdam 0-0. En Tilburg tegen Laren staat bij rust 0-3. En wij gaan weer naar HGC tegen Amsterdam. Die topper in de hoofdklasse. Gerard de Groot, tweede helft. Ruststand 1-0. Drie minuten gespeeld. Vier minuten gespeeld inmiddels in de tweede helft. En HGC krijgt weer zo'n mogelijkheid. Om misschien op 2-0 te komen. Want er ligt een strafcorner. Scheidsrechter de Liefde bestraft een overtreding in de cirkel van Amsterdam. En de strafcorner, ja, een prooi voor Egerton zou je bijna zeggen. Want de eerste van HGC ging er ook al in. Rondom dezelfde minuut in de eerste helft. Nu is het dan de tweede helft. Na de ruststand 1-0. Rust die overigens meer dan 16 minuten duurde. Alles bij elkaar. Het leek wel of de spelers en de er geen zin meer hadden om uit de kleedkamer te komen, het barre weer in. Uiteindelijk zijn ze dan toch wel uh, gekomen, veel te laat begonnen. Tweede helft, en uh, nu zegt de liefde tegen de mannen van Amsterdam... achter de lijndoemer van Essen staat daar tussen de spelers. Uh, de eerste uitlopers staan klaar om te kijken naar Egerton. Dat is in ieder geval de verwachting. Komt die bal, komt Egerton, komt Egerton, en die gaat er niet in. bal komt wel terug bij Egerton, maar die loopt van zijn stik af. Mogelijkheid voor HGC gaat voorbij. bal nog niet helemaal weg uit de defensie van Amsterdam. Moeite om hem weg te werken, daar uh, komt de kans. De kans en een doelpunt. De kans voor... Uh... HGC, en uh, als ik het uh, goed zie, moet dat Hieuwendaal zijn. Die gescoord heeft voor uh, HGC. Een uh, schitterend uh, doelpunt. De uh, strafcorner werd niet goed verwerkt. Uh, Tom Hieuwendaal is inderdaad uh, de man die scoorde. De bal kwam twee, drie keer terug uit de defensie van Amsterdam. En HGC is ook de tweede helft, net als de eerste helft, uitstekend begonnen. Na de 1-0 ruststand is het na vijf minuten spelen in de tweede helft 2-0 door Tom Hieuwendaal. Hoe ver is het nog fietsen in Parijs Tour, Guillaume? Nog een kleine 16 kilometer en het is draaien en keren de ene rotonde na de andere. Gevaarlijk voor het peloton met name. Dan kun je maar beter een eenzame koploper zijn. Zoals we daar Alexeis Saramotins hebben. De 31-jarige man uit Letland. Hij is de enige overgeblevene nog van de kopgroep. Hij heeft een voorsprong van 22 seconden op het achtervolgende peloton. Waar je toch wel voortdurend weer uitlooppogingen ziet. Zojuist een groepje van 6 man in achtervolging. Met daarbij opnieuw Sep van Marken, Ijzersterke. Vlaming uit de Belkin-formatie, de nummer 2 van parijs roubaix dit jaar. Daarbij ook Cyril Limoine, die kennen we ook nog wel, een goede Fransman. Martin Velits, de man van Omega Pharma. Ramon Sinkeldam, Nederlander van Argos Shimano. Maar die zes, die redden het ook niet en zijn weer teruggepakt door die blauwe trein aan kop van het peloton. Die Franse trein van FDG, die hier rijden voor hun sprinter Arnaud Demare. Zij willen alles bij elkaar houden om te zorgen in ieder geval dat het op een massasprint uitdraait. Nu weer drie man weggereden uit het peloton. Die drie die hebben een achterstand van 13 seconden op de koploper. Op Alexei Saramotens. Geen groot winnaar. In zijn leven heeft wel wat koersjes gewonnen. Links en rechts is al twee keer nationaal kampioen van zijn land geworden op de wegwedstrijd. Maar ja, ook hier gaat hij het niet redden. Want hij weet, het. 12 seconden, nog maar is het een verschil met nog precies 15 kilometer te gaan. Want als hij even opzij had gekeken. Sarah Maltins, had hij het bordje aan de kant van de weg zien staan. Maar hij moet vooral de ogen op de weg houden. Want nu draait het weer scherp naar rechts. In de richting van die heuvelzone. Want over 4 kilometer dan gaan we er weer aan beginnen hoor. Zo'n klein klimmetje. En dan komen er drie kort achter elkaar. En dan zal het peloton ongetwijfeld weer even uit elkaar getrokken worden. Door de renners. Die denken dat ze een kans maken op de overwinning. Mooie finale in elk geval. Nog 10 seconden het verschil tussen die koploper en de drie achtervolgers. En vlak daarachter het peloton. De volleybalsters van Sliedrecht en Alterno in de strijd om de Supercup. Arman. Echt spannend wil het hier nog niet worden, Henry. In de eerste set: 22-9. De voorsprong voor Alterno uit Apeldoorn. De bekerwinnaar. Die ploeg is veel beter begonnen dan Sliedrecht. Waar het een en ander misgaat in de communicatie. Veel ballen worden niet goed verwerkt na een service van Alterno. Veel ballen belanden in het net. Het loopt nog niet lekker bij de ploeg van trainer Appie Krijnsen. Die ook al een aantal time-outs heeft gevraagd om zijn ploeg iets meer op scherp te zetten. En om te vertellen wat hij nou precies wil zien. Maar het komt er nog niet helemaal uit in die eerste set. Weer een punt nu voor Alterno. 23-9. Twee punten heeft de ploeg van coach Ali Mogadassian nog maar nodig om die eerste set naar zich toe te trekken. Nu wel een punt voor Sliedrecht, de landskampioen, omdat de service van Celeste Plak in het net eindigt. Maar het lijkt me heel sterk dat Sliedrecht nog terugkomt hoor in die eerste set, want het heeft een achterstand van 13 punten maar liefst. Nu dan misschien een service via de invalster... Stilia diem prachtige naam. Die heeft een andere speelster bij Sliedrecht vervangen omdat het niet lekker loopt. Krijnsen heeft al een aantal speelsters gewisseld ook. Maar Alterno kan die aanval overnemen. Daar is wel het blok van Sliedrecht. En dan nu misschien een nieuwe aanval van Sliedrecht. Maar Alterno kan wederom overnemen. Plak, die wil dan smashen. Doet dat goed. En Knip kan die bal dan niet verwerken voor Sliedrecht. Waardoor Alterno op setpoint komt. En het heeft zelfs 14 setpoints. Want het staat 24-10 voor Alterno. En dan zou je toch wel denken dat een van die 14 setpoints on, in een uh, punt omgezet moet worden. En dat uh, kan nu al. Als de service voor uh, uh, Alterno is. Die uh, genomen gaat worden door uh, Marloes Sommer. De bal komt in het vak van uh, Sliedrecht. En uh, Diem Caudray uh, geeft dan de setup, Wordt uh, gesmashed door uh, Monique Koster. Maar uh, Plak kan nu voor Alterno de eerste set afmaken. doet dat niet. Sliedrecht kan nog wel opvangen. Nu dan misschien. Maar die bal gaat uit. Nee. De scheidsrechter vindt uh, dat die bal nog uh, in het speelveld belandt. Die smash. Van Esther van Berkel van uh, Sliedrecht. Waardoor uh, een van de dertien setpoints van Alterno niet wordt benut. Het staat nu uh, 24-11. Eén van de veertien setpoints moet ik natuurlijk zeggen. Want uh, de ploeg van uh, Ali Mogadassian heeft er nog dertien over. Maar dat uh, kan het nu proberen af te maken op de service van Sliedrecht. Maar die bal wordt niet uh, goed verwerkt daar door Alterno. Waardoor uh, Gommans, Bianca Gommans die bal voor uh, Sliedrecht uh, hard uh, binnen kan slaan. 24-12 nu in de eerste set. Nog altijd voor Alterno, de ploeg uit Apeldoorn. Opnieuw de service nu voor Sliedrecht van Esther van Berkel. Bal wordt opgevangen, Lisette Stint geeft de setup, Kan worden afgemaakt dan door Carlijn Jans. En dat gebeurt. Die bal verdwijnt via het blok van Sliedrecht over de lijn. Waardoor die bal dat punt naar Alterno gaat. En de eerste set ook met afstand door Alterno gewonnen wordt. Alterno dat veel beter was in de eerste set. En dan ook terecht. Die eerste set wint met 25-12. Al het laatste sportnieuws. Dit is NOS Langs de Lijn. Het wordt Sharp met home. Binnen de laatste 10 kilometer van Parijs Tour Gio. De coaches zijn begonnen. We hebben er net weer eentje gehad. Die coachie Bossolei En daar zagen we toch een opmerkelijk kopgroepje ontstaan. Want we weten inmiddels dat Sarah Motins... Alexei Sarah Motins, de led die zo lang aan kop heeft gereden... dat die als laatste van de vluchtgroep werd ingelopen. En toen kregen we een demarrage van Björn Leukemans van vakantie Soleil. DCM de ploeg dus bezig aan zijn zwanenzang. Die kreeg Sepp van Marken met zich mee. Van Belkin, ook een Vlaming. En tot hun grote verrassing ook John Degenkolp. De waarvan iedereen dacht dat hij rustig in een zetel... door zijn ploeggenoten naar de finish zou worden gebracht... en dat hij daar dan de sprint zou moeten gaan afmaken. Want uh, hij heeft het ook eerder deze week al bewezen... dat hij goed in vorm is. Dat hij uh, in elk geval uh, een uh, goede wedstrijd uh, kan winnen. Parijs-Boerje won die al dit, uh, deze week uh, John Dekenkop, Dus uh, hij zou het moeten afmaken in de sprint. Maar ja, met Dekenkop wilden die twee natuurlijk niet gaan doorrijden. Leukemans en Van Marken. Vandaar ook dat ze de benen even hebben stilgelegd houden dat inmiddels ook Sylvain Chavanel heeft kunnen aansluiten. Kijken wie daar verder nog bij zit. Een mannetje van Saxo is dat Markov die daar nog bij zit. Dekenkop ziet er in elk geval bij zitten. Twee man nu van uh, uh, Belkin. Is dat ook Lars Boom die daar aangesloten heeft. Dat betekent dat dat zij in overtal zijn in de kopgroep in de laatste acht kilometer van deze wedstrijd. Want zometeen gaan ze voorbij die kaap van die acht kilometer dan weten ze dat het uh, nog maar acht kilometer is. En nu wordt er gedemareerd door een van de mannen van Belkin. We krijgen het vanuit de lucht te zien. Moeilijk te zien wie het is. Is het dan... Toch eh, nou ja, zou ook Jetse Bol kunnen zijn hoor, die daarbij eh, zit. En die dan eh, probeert weg te rijden. Ik geloof het wel. We krijgen de samenstelling. Jetse Bol is inderdaad de man in de kopgroep. Dekenkop, Demar, Chavanel en Marcato zijn de anderen. Dat zijn de mannen die weg zijn gereden. Samen met Sep van Marken en inderdaad Morkov. En het verschil, ja ze kijken om. Zij zien het achtervolgende peloton niet. Ik zie ze nu daar in de verte door de bocht komen. De eerste posten van het peloton. Het gaatje is een meter of 100, 150. En dit is is een kopgroep met potentieel in de laatste 7,5 kilometer. HGC tegen Amsterdam, Gerard. 13 minuten gespeeld in de tweede helft. En ineens leek het weg bij HGC. Lijkt het weg bij HGC. Vincent Spitaals, de Belgische International. Onnodige overtreding bij de linkerhoekvlag. In het rechterverdedigingsblok van Amsterdam. Scheidzetter de Liefde had iets gezien. Ging praten met collega Van Eert. Ja, en hij had het kennelijk goed gezien. Want de Belg kreeg een gele kaart. HGC moest verder met 10 man. Doe dat nu nog steeds. Er zijn inmiddels 16 minuten gespeeld. En in die overtalpositie kreeg Amsterdam een straf. Corner. Tegers zet die bal uh, in het doel. Helemaal een ongevaarlijke strafcorner. Maar Bosco Perez zet de stik tegen de bal. En de doelman van de fan van uh, HGC is kansloos. Ik noem het een eigen doelpunt. Uh, Tigers zal het wel eens claimen als een strafcornergoal. Nou, dat gaan we na afloop met de scheidsrechter misschien even bespreken. Maar voorlopig hou ik op een eigen doelpunt van Bosco Perez. En de stand is geworden voor uh, Amsterdam 1 en voor HGC 2. De schaatswedstrijden om de IJssel Cup zijn het decor voor de rentrée van Annette Gerritsen, de kopvrouw van de Activia ploeg. Zij werd begin dit jaar, begin 2013, geveld door de ziekte van Pfeiffer. Na een lange periode van herstellen is ze nu weer klaar voor het wedstrijdseizoen. In Deventer bij die IJssel Cup wilde Gerritsen de 500 meters oefenen in een wedstrijd en zich op de 1500 meter plaatsen voor de NK afstanden van eind deze maand. Dat laatste lukte niet. Edwin Cornelissen sprak met Gerritsen. Anette, het is een beetje de avond van de comebacks, met zo dadelijk Erbe Wennermars natuurlijk. Maar voor jou is het toch ook een soort van comeback, hè, een wedstrijdverband? Ja, zeker. Ik vond het ook best wel spannend, deze wedstrijd, want uh, ja, het is toch wel weer een uh, wedstrijd waar iets van afhing. Ja. Hoe is het je bevallen, die comeback? Nou, de 500 eigenlijk best wel goed. Was, uh, ja, ik had er wel weer een paar keer een 500 gereden, maar dit was wel voor het eerst. Ik dacht van, nou, uh, dit gaat er weer op lijken, mijn bochtjes lopen weer goed en... Uh, de slag komt weer een beetje terug die je bij zo'n 500 moet hebben. Dus uh, ja, daar was ik heel tevreden over. 500 liep ik gewoon heel erg te zoeken. En, uh, ja, dit was mijn eerste 1500 en dat merkte ik ook wel. Ja, onwennig. Ja, heel onwennig. En, uh, ja, het was gewoon uh, nee, het was niet goed. Ja, ja, en dat terwijl die 1500 wel echt een belangrijk ding is. hè? Ja, ik zat nog wel... Ik had zoiets van nou, als ik me plaats dan kijk ik wel even of ik hem rij, Want hij zit voor mij best wel ongunstig. Mm -hmm. Op vrijdagavond. En uh, Ja... Als ik uh, ik had zoiets van, nou, als ik me gewoon heel goed voel, dan doe ik me bij. en als, het, uh, als ik twijfel, doe ik het gewoon niet. En uh, nou, nu is het een uh, makkelijke keus. Ja, die wordt eigenlijk voor je gemaakt ja. op deze manier. Ja. Uh, op zich om weer in een wedstrijd te staan, uh, ja, op de weg terug. Heb je enig idee van ja, hoe sterk je je voelt? Ben je alweer helemaal optimaal voor je gevoel? Ja, zeker in de training uh, voel ik me echt, uh, echt optimaal. Ik kan heel, heel goed alles doen ik uh, kan het hele programma draaien en uh, eigenlijk ja, het enige wat miste was echt uh, de wedstrijdslag en de wedstrijdritme en de bochten uitversnellen en uh, ja, ik merk wel dat dat weer langzaam nu uh, terugkomt en dat dat weer een beetje vertrouwd wordt maar ook de hele wedstrijdvoorbereiding en de concentratie en uh, ook het vertrouwen in jezelf weer uh, vorig jaar toch wel uh, ja, een pittig jaar gehad en, uh, ik merk nu gewoon dat dat allemaal wel weer een beetje terugkomt. Dus dat is wel heel lekker om te voelen. Maar dat moet je dus echt weer opgebouwen, ook dat zelfvertrouwen? Ja, absoluut. Ja. Dat, uh, het is, dat is wel heel belangrijk, dat je met vertrouwen aan de start kan staan. En uh, ja, de trainingen goede dingen laten zien is één. Maar in de wedstrijd draait het er toch om. En uh, ja, als je dat eenmaal weer voelt dat het beter gaat, dat is wel heel fijn. Dus uh, je staat hier eigenlijk best wel opgelucht, uh, constateer ik. Ja, ik sta met een beetje een dubbel gevoel. De 500 was heel goed. 1500 was... Nou ja, had ik op meer gehoopt, maar dat zit er nu gewoon nog niet in. En uh, ik sluit wel met een goed gevoel af. En uh, morgen de duizend meter, daar moet ik me ook nog verplaatsen. Dus uh, nou, dan ben ik er gewoon weer. Dat zei Annette Gerritsen, zeer uh, vrolijk. Ja, de schaatsers die gaan weer zo'n beetje beginnen. Dat betekent traditioneel dat de wielrenners zo'n beetje ophouden. Laten we zeggen, Gio, officieus nog vier kilometer dit jaar, hè? Ja, ja, ja. Dan laten we de ronde van Peking even buiten beschouwen. Ja. De sluitingsprijs Kapellen ook, want die is volgende week nog. Maar inderdaad, dit klassieke Europese seizoen... dat komt nu wel tot een einde. We hebben een Nederlander aan de leiding... in de laatste vier kilometer van Parijs Tour. En dan denken we toch even terug aan Erik Dekker in 2004... die toch ook op deze mooie manier deze klassieker won. En je ziet daarachter ook de controle... met name bij de groene mannetjes van die Nederlandse formatie van Belkin... die voortdurend reageren op alles wat maar probeert om achter... Jetsenbol, want dat is de eenzame koploper, aan te springen. 3,9 kilometer nog voor Bol. Hij maakte deel uit van het groepje dat wegsprong uit het peloton. Met zijn ploeggenoot Van Marken. met Degenkop, met Morkov... met Arnaud de Maart, de sprinter uit Frankrijk. Met Sylvain Chavanel, met Marcato van Vacansoleil, De winnaar van vorig jaar dus. En hij sprong weg en toen zag je dat de controle er kwam. Inmiddels had ook Greg van Avermaat aangesloten. Lars Boom was meegekomen. En Boom en Van Marken gooiden het peloton op slot... zodat Jetsenbol kan wegrijden. Jetsen Bol twee keer winnaar van Olympia's Tour in Nederland. Hij heeft nog wat andere wedstrijden ook gewonnen. Een uh, etappe in de ronde van Normandië in 2010. Maar ja, dit zou natuurlijk een overwinning zijn waar je u tegen zegt. Nog 3,4 kilometer. Het verschil is een meter of 200. En daarachter ben ik benieuwd of daar de organisatie tot stand komt. We stellen het nieuws van 4 uur even uit omdat we de laatste kilometers, de laatste meters van het wielrennen zometeen willen volgen. In de tussentijd even naar het volleybal. De wedstrijd tussen Sliedrecht en Alterno. Wordt het al wat spannender, Arman? Uh, het lijkt er een beetje op. Het staat 9-8 in die tweede set voor uh, Alterno. Dat de eerste set ook al uh, won van landskampioen uh, Sliedrecht. Alterno begon ook een stuk beter dan die tweede helft, want in een uh, mum van tijd stond het alweer 4-0. Maar Sliedrecht lijkt zich toch wel een beetje herpakt te hebben hoor. Want ze zetten net een goede serie neer, een goede reeks punten. Waardoor ze op gelijke hoogte kwamen. En zelfs een keertje voorkwamen met 8-7. Maar nu, via de service van Lisette Stint. Heeft Alterno toch al drie punten op rij gemaakt. 10-8 in die tweede set voor Alterno. Maar nu wel een punt voor Vliedrecht dat op 10-9 komt. Hoopt die tweede set naar zich toe te trekken. Want anders wordt het wel een heel moeilijk verhaal. Tegen een alterno dat zo goed begon aan deze wedstrijd. Alterno al jaren de ploeg in opkomst. Een ploeg die zo graag de landstitel wil grijpen. En daar dit jaar ook wel een goede kans op maakt. Door vorig jaar won het dus de Beker. En dit jaar is de ploeg redelijk intact gebleven. Net als Vliedrecht, overigens. Dus het zal een spannende eredivisie worden dit seizoen bij de vrouwen. Tweede set in de finale van de Supercup. 11-9 voor Alterno. Dat de eerste set ook al won. De finale van het fietsen komt eraan. Maar eerst nog even naar het hockey. HGC Amsterdam, Gerard. Ja, eerst nog even.